Bij de explosie vielen 12 doden en raakte de grootste elektriciteitscentrale van het land beschadigd. Een groot deel van Cyprus zit zonder stroom. Het weer: er trekken stevige buien over het land met plaatselijk wateroverlast. En in het zuidoosten kans op onweer en windstoten. Morgen bewolkt, af en toe regen. En met maxima rond 17 graden behoorlijk fris. Dit was het NOS-journaal. AMB ah, Verkeersinformatie. Behalve de wateroverlast op de weg staat er ook een file door werkzaamheden. Op de A27 Breda naar Utrecht. Tussen Houten en Knapboot Lunetten, 3 kilometer. Er is daar maar één rijstrook open.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 Dit is Jeroen Stomphorst. Ondanks de vele ontstappingspogingen eindigde de tiende etappe van de Tour de France in een massasprint. Is het Mark Cavendish of is het André Greipel? André Greipel komt nog zitten, maar Greipel komt te kort. Het is Cavendish die wint. Nou nee, Greipel die steekt de arm omhoog. Dus geen Mark Cavendish met zijn derde zege, maar zijn voormalige ploeggenoot André Greipel pakt de overwinning. Ik heb me gewoon op Cavendish te concentreren om um, een uh, ja, tweede te worden of amende hatte ich ja, Gott sei Dank noch een beetje uh, power. Übrig. Mark Sajans, de ploegleider van de geplaagde Omega Pharma ploeg was uiteraard blij met dit succes. Knap. Ik denk dat het voor hem een enorme boost moet geven. Dit, uh, en Misschien ook wel zeker omdat de rit in de Tour is, maar zeker ook omdat Kevin is tweede. Junior Hogeland had het zwaar deze etappe en finishte met de nodige hulp. Bijna zes minuten later. Het ging, maar het ging niet vanzelf. Maar Alle mensen die me gewoon in het begin omhoog duwden, dat gaf me toch wel behoorlijk wat dat in Goedenavond, welkom bij de avondetappe, waarin we ook een uitstapje maken naar voetbal en golf. Maar eerst, natuurlijk, het fietsen. André Grijpel bezorgde dus de Omega Pharma Lotto-ploeg een mooie etappezege. Dat kon de ploeg ook goed gebruiken. Na een prima begin met Philippe Gilbert volgde er pech met het uitvallen van drie renners. De zegen doet goed. Ploegleider Marc Sejans. Fantastisch. Uh, dat was hetgene wat we verwachten eigenlijk. Grijpel die, uh, die toch over Cavendish komt. En... Mooie sprint, nergens een onregelmatigheid, dus mooie uh, mooi sprint. Knap. Ik denk dat het voor hem een enorme boost moet geven dit. Uh... En misschien ook wel zeker omdat de een rit in de Tour is, maar zeker ook omdat Cavendish tweede is. Want het zegt toch eerlijk, Cavendish kloppen dat is al dat ietsjes meer dan... Uh... Ja, ik weet niet dat er tweede moet zijn, maar... Uh... Dat geeft iets extra. Hij, hij wist het meteen. Hè? Ik dacht nog even, nou, volgens mij wint Kevin deze, maar hij stak meteen zijn hand in de lucht. Oh, als ik de beelden zag, was hij er goed over. Het was bijna een uh, well, drie kwart fiets, denk ik, dat hij er over was. Het was geen twijfel mogelijk voor mij. Hoe belangrijk is dit voor de ploeg? De ploeg die uh, nou, ook al succes heeft gekend deze Tour, maar ook uh, drie renners verloren, waaronder Van der Broek. Hoe belangrijk is deze overwinning voor jullie ploeg? Wel, wij hebben de, de moed bij elkaar geraapt en gezegd van kijk, uh, we kunnen nu twee dingen doen. Je kunt heel ontgoocheld zijn en zeggen van, Godver, ja, wat moeten we hier nu doen? Onze leider is eruit. Maar langs de andere kant zit er daar al iemand in, groen. Dan zit er dan een van de, van de snelste sprinters. Dan kan je toch niet, niet anders dan zeggen, kom maar, we vergeten, zetten de knop weer uh, op koersen, maar op, op iets anders. We gaan niet meer voor de tijd koersen, maar we gaan voor koersen om te winnen en koersen voor die punten. En dat hebben ze ook in de tussensprint gedaan. Hij heeft Graipel hem ook volledig uh, weggecijferd voor Gilbert. Oké, okay, hij pakt maar vijf of zes punten, maar dat zijn belangrijke punten. Binnenkort komen er andere sprinten waar hij misschien makkelijker punten gaat nemen. In de eerste week van de Tour leek het met de communicatie onderling van jullie renners een beetje stroef te lopen af en toe. Um, kun je daar met terugwerkende kracht wat over zeggen en een verklaring voor geven? Ja, dat is niet moeilijk. Uh, als je een, een, ja, een drie, drie, viertal sterke renners bij elkaar zet dan komt er altijd wel een klein beetje wrijving. Want die moest dat niet gedaan hebben, dat, dat is in hun inzicht. Maar als je nu uurtje hem na kan praten en zeggen van... aan, we gaan er eens duidelijk over zijn, o, wat, wat, wat was volgens u het probleem, wat, was. wat kunnen we eraan doen? Iedere keer dat ik de indruk, wat komt er weer sterker uit dan dat we eraan begonnen zijn? En dat is hetgeen dat telt eigenlijk, hè? En dat ziet je nu vandaag. Het is niet zo dat, omdat de ploeg in zijn huidige vorm geen toekomst heeft... dat iedereen voor zijn eigen winkeltje aan het rijden was, nee. zo zeggen wij het in Nederland? Nee, helemaal niet. Ik zie hier een, een ploeg iedere dag, op dat met negen of met... Hier komt Gilbert aanlopen. Een omhelzing voor Philippe Gilbert. Ja, ja maar het is ook geweldig wat hij doet. Hè. Uh, hij zet peloton gedurende 10-12 kilometer onder druk. En dan, uh, dan gaan er een on onvermijdelijk een paar goede helpers kapot. En wat dan moet je hebben. Over wat Gilbert uh, eerder vandaag zei bij de start van ja, ik hou toch ook wel een schuin oogje op het klassement. Ja. Uh, laat het ons schuin houden, ja. <laughs> dat is iets te veel gezegd dus van hem? Nee, pff, ik heb dat net ook gezegd. Ik verschiet van niks meer. Uh, hij kent zijn eigen limieten nog altijd niet. Maar of ze nu op, uh, op een golf buiten categorie gaan liggen, dat weet ik ook niet. Greipel wint dus vandaag. Morgen, wat verwacht je van morgen? Wat, wat verwacht u daarvan? Dag weer voor Greipel? Oh, eerst even genieten. Ik weet het. <laughs> oh, u kijkt nog niet naar morgen? Morgen is het weer uh, normaal makkelijker, denk ik, dan vandaag om massasprint... Uh... Dus ja, ik denk dat die ploegen die hier nog niet gewonnen hebben, of Kevin is zelf, die willen er ook weer drie, vier, vijf winnen, die gaan er ook wel vol voor gaan. En morgen leent het zich misschien minder. Vandaag lag dat, dat klimmetje 15 kilometer van de streep, ja, dan moet je het gebruiken. Hè. Anders uh, Max Schant, de ploegleider van uh, Omega Pharma Lotto, dan Johnny Hoogeland. Want ja, het ging natuurlijk ook heel veel om hem vandaag. Hij had zich voor de etappe maar één doel gesteld, de finish halen. En dat lukte hem. De beloning is dat hij ook morgen de bergtuin mag aantrekken. Doel gehaald, maar soms met hangen en burger. Het ging, maar het ging niet vanzelf. Maar ik denk uh, alle mensen die me aanmoedigden aan de weg... Uh, de, alle allerlei die naar me toe kwamen, respect voor wat en die me gewoon in het begin omhoog duwden, dat was... Dat gaat me toch wel behoorlijk wat er niet. Ja, waren er veel reacties in het peloton voor jou? Ja, ik denk dat er niemand is geweest die niet is langs geweest. Zij is dus. allemaal? Ja, respect. En, uh, een paar keer uh, had ik het wat lastig. en keek achter me was krootjes. Ik moest mijn gewoon hand en uh, zette die maar uit de wind. En dat was echt, uh, was echt wel heel mooi. En dan vooral de uh, en uh, de rest van mijn ploeggenoten... die me eigenlijk gewoon de hele dag steunen. Dat was echt mooi.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 Ja, ik verwacht dat u alles gaat doen om morgen te rijden. dat morgen natuurlijk normaal gesproken een mass wordt. Uh, om Thomas de Gent maak ik me zorgen. Uh, dat zou betekenen dat we toch binnen de komende dagen een paar afvallers gaan hebben. Ja, positief nieuws dus voor Van Leij. Maar er is ook wat pessimisme daar. Twee uh, renners die wellicht afstappen. Goed, dan naar de andere Nederlander die de gemoederen bezighoudt. In Nederland althans, Robert Geesink. Hij vond eergisteren zo'n moraal weer wat terug. Die etappe doorstond hij prima... Ook vandaag scheen de zon voor Geesink. Probleemloos handhaafde hij zich in de groep met podiumkandidaten. Ja, vandaag was de rit naar een naar massasprint. En uh, weinig, weinig spectaculair. Ik weet niet welke plek we eigenlijk zijn. Een uh, um, paar klimmetjes. ja, Een beetje opletten natuurlijk in de finale dat je goed zit in die klimmetjes. Maar ik zat dankzij uh, Maarten heel goed van voren. En uh, in de finale zaten we nog met vijf man bij, denk ik. In een groot, of ja, in een redelijk grote groep. Deel wel even pijn, maar het zal meer mensen pijn gedaan hebben, denk ik. Gilbert ging, uh, ging uh, volle bak op het klimmetje. En, uh, ja, het was, uh, ik zat er goed bij, dus uh, goed, uh, goed gevoel. Ja, je praat nu vooral weer over de ploeg in zijn, in zijn al geheel en niet meer over jezelf. Dat moet een goed teken zijn. Ja, precies. Voor, voorheen was ik eigenlijk vooral met mezelf uh, bezig en uh, met, uh, met wat allemaal wel en uh, niet ging. En nu, uh, nu voelt, het gewoon, uh, ja, voelt het gewoon goed. En elke dag een beetje beter, dus daar uh, ben ik wel, uh, wel blij mee. Deze twee etappes zijn overbrugging naar uh, de Pyreneeën. Um, wat voor gevoel, kun je, kun je dat nu al aangeven? Wat voor gevoel jij aan de voet van die Pyreneeën terecht zal komen?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 Ja, goed, Robert Geesink klinkt weer, weer goed, zou je kunnen zeggen. Dus dus is het makkelijk te zeggen dat het ook goed gaat met de hele ploeg. De hele Rabobank ploeg. Ploegleider Adrie van Houwelingen. De sfeer vorige week is natuurlijk heel wisselend geweest. Ups en downs. Maar vanaf zondag is het prima. En op een rustdag verandert dat natuurlijk niet. Maar, maar ook nu is er al een reden om met... Ik niet zeggen met een gerust hart... maar met een ja, gezonde ambitie vooruit te kijken naar de Pyreneeën.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 En dan morgen is wat jou betreft nog duidelijker een massa Sprint. Ja, als morgen Cavendish niet wint, dan vind ik het nog een gr grotere verrassing. Nou, ik dacht dat je ging zeggen, dan eet ik mijn hoed op. Nee, ik eet niks op. De tourblik van Henk Lubberding. Henk, goedenavond. Jij zit weer in Frankrijk, hè? Nog, of nog steeds, moet ik zeggen. Ja, ik heb wel even flink moeten rennen, want hier is het ook weer, hoor. Is het weer? ja. En, en nu? Ja, ja, ja. Het viel met bak aan één keer uit de hemel, dus uh, ik heb even moeten sprinten. Oké, okay, nou goed, laten we gaan praten over de etappe van vandaag, Henk. Er zit wat vertraging op de lijn, dat is, dan is dat ook duidelijk voor de luisteraars. Maar we willen natuurlijk uh, graag jouw mening weer horen, want ja, wat deed Kevin Cavendish nou verkeerd? Nou, Kevin, deed, dit, Kevin deed niks verkeerd. Hij deed precies alles wat hij moest doen. Alleen, de fut was een beetje uit zijn benen. En dat is niet zo raar, want de finale was wel zo hard. En dat hebben die lotto's toch eigenlijk teweeggebracht. En, uh, en een paar anderen hielden de tempo er ook geweldig goed in. En die zegt dat uh, ja die naam die moet ik echt niet vergeten, die Tony Martin. Weer geweldig werk doen voor de ploeg. In de kopgroep zitten, de boel een beetje controleren. En dan uh, zien ja jongens, dit heeft geen zin. Uh, we worden bijna allemaal ingelopen. Ik uh, ga eens kijken waar Kevin er zit en of hij er nou bij zit. En dan zag je ervoor al dat het treintje eigenlijk geen treintje was. En op een gegeven moment, uh, ja, in die afdaling komen er dan nog een man of drie weer bij elkaar. Die dan nog een treintje vorm kunnen vormen. Uh, Tony Martin er nog, nog weer bij. Maar die jongens hebben ook zoveel moeite moeten doen om te overleven op dat klimmetje. En dan zie je gewoon... Uh, ja, Dat mist hij dan in de, in de laatste kilometer, vooral door die straten nog. Met zoveel uh, ja, flauwe bochten en een paar scherpe bochten. Ja, dan moet je gewoon... Uh, ik had het gisteren al gezegd, maar ik heb vandaag de aankomst mogen, met de auto mogen rijden. Ik heb hem zelfs nog een stuk gelopen. Omdat ik het heel frappant vond dat in de laatste 350 meter nog een scherpe bocht was... En daarvoor, vanaf kilometer 700, was het uh, allemaal uh, flauwe bochtjes... waar je als treintje zeg maar, geweldig van de, van de ene kant naar de andere kant kunt rijden... waar eigenlijk dan niemand kan passeren. Mm -hmm. Ja, en dat miste die. Dus uh, uh, ik heb het alleen bij Huushoff gezien. Die, het, die heeft ook alleen moeten knokken om een paar plekken op te schuiven. En daar zie je ook, ja, die komt te kort in de sprint. En uh, ja, dat, zo belangrijk kan, kan, een, kan een treintje zijn. Uh, maar... Het allerbelangrijkste is in dit geval voor Kevin... Is dat hem het hem te veel moeite heeft gekost om, om die laatste klim van vierde categorie... om eigenlijk zich te kunnen handhaven. En ook die ploegmaten. Maar ja, die hoeven niet te sprinten. Hij moet sprinten. En dat heeft hem te veel energie gekost. En dan zie je... Ja, daar, kijk, want op, op dat moment aangaan... dat was het moment. Precies in die flauwe bocht. Of voor de finish dat was 200 meter. Of net voor die bocht. Maar hij ging ook op precies een goede moment aan. Dus daar is allemaal niks mis mee. Alleen Krijpel heeft minder geleden en is toch sterker om, uh, om zo'n klimmetje op te rijden, schijnbaar. En hij is heel goed iedere keer uh, gemanoeuvreerd en weinig heeft, uh, goed hoeven maken. Ja, en dan zie je dat, uh, ja, dan word je op waarde geklopt van de prachtige sprint. Ja. En uh, ja, wie gun het Krijpel niet? Ja, Kevin dus niet, maar voor de rest <lacht> gunt iedereen hem. Ja, het zijn natuurlijk oud-proegenoten, dus dat maakte het wel tamelijk pikant. Uh, ja. Mark Evans zegt trouwens zelf op Twitter ja, dat, dat die, ja, hij kan het kan hebben dat hij verslagen is. Hij zei: Ik ging op 250 meter, maar hij, hij, hij kon net niet die extra kick inzetten op 200 meter. En de uh, uh. pakte Pakt ja. hem op de macht, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. En ja, jij vraagstuk. vindt dus dat Gilbert ja. en zijn mannen, dat hij dus vooral die, die, die, die sprint gewoon iedere keer probeert te ontregelen? En dat werkt dus blijkbaar ook. Nou nee, maar kijk als uh, Gilbert uh, zo gigantisch zit gasten te geven. Voorop. Want dat was eigenlijk de gangmaker in die kopgroep. Veu deed wel uh, of die heftig meedeed. Maar uh, daar was al in weer uh, camerawerk. Ja. <laughs> en zich nog populairder maken dan als hij al is. Uh, maar Gilbert was eigenlijk de enige die uh, echt de gang erin in kon houden ook. Dat was de sterkste. Maar dat is allemaal in het belang van, van alle lotto's die erachter zitten. Die moeten alleen, uh, ja, moeten alleen, maar in ieder geval die moeten zorgen dat Kruipel. Geen vuile wind pakt. En in de slipstream meer van die mannen die erachter dat gat willen dichtrijden. Ja, en dat is, uh, ja, dat is het ploegenspel. En dat, ja, dat vind ik zo geweldig mooi. En ook wat de meeste mensen dan niet zien. Wat die Tony Martin dan eigenlijk uh, ja, zich eigenlijk zelf helemaal wegcijfert. Want als die jongen ook mee gaat draaien op kop met Gilbert, Nou, dan wil ik nog zien of ze die koproep terugpakken. Ik weet eigenlijk wel zeker van niet. Alleen, uh, ja, opdracht is opdracht. En dit is een van de weinige kansen voor Cavendish. Dus we gaan met z'n allen voor Cavendish. En, ja, en dan gaat hij nou als enigste die Cavendish nou brengen... Tot op, de, tot op de laatste bocht. Ja, ik vind dat, uh, ik vind dat een knap staaltje. En, uh, ja, dan denk ik, ja, zo hoort het en zo ga je met elkaar om. En dat, uh, ja, dat werpt toch op een gegeven moment zijn vrucht af. Heel veel respect voor... Uh, Tony Martin. Ja, en je kan een keer verliezen natuurlijk. Dat is geen schande. Uh, je hebt het over het ploegenspel. Wat ook goed ploegenspel was, volgens mij... is uh, het ploegenspel van Van Kanselij vandaag weer. Ja, dat is ook uh, het, uh, het enigste wat je kunt doen. Is, uh, is Johnny niet mee in de kopgroep. Dat jij dan toch maar... Uh, zo goed en zo kwaad de punten kunt pakken voor de bergtrui... dat een ander niet nog dichter komt in het klassement. Want je zag in die finale ook nog dat Föckler... toch maar even die puntjes nog ging pakken op het laatste klimmetje. Dus die weet ook wel, ja, die gele trui, dat is niet tot in Parijs. Uh, ik, uh, ik ga dan nog eens kijken of ik kan stunten met die bolletjes-trui. Ja, en zo rijden er nog natuurlijk een paar rond. Dus uh, ja, het is altijd een, een, een strijd in een strijd, zeg ik altijd. Ik vind dat geweldig. Ja. Um, aan de andere kant, uh, to, uh, we zijn positief. Uh, Hoogland redt het vandaag weer. Uh, uh, Geestink wordt steeds beter. Aan de andere kant komen er uh, waarschijnlijk ook wat afvallers aan bij, uh, bij vakantieverlei. Mollema is nu wat grieperig bij, uh, bij de Rabobank. Die missen ook een Ja, Het kan toch best wel lastig worden de komende weken. Oh ja, maar in de laatste week dan, uh, ja, dan kom je aan je reserves... En uh, weersverschillen en dat soort dingen, dat, ja, dat, dat, dat vreet energie. En ja, in principe is het altijd zo in de laatste week. Uh, krijg je sowieso afvallers van mensen die maagdarm of weet ik wat voor problemen hebben. Maar vooral dat. Alleen bij vakantielaai hebben ze dan nog met, uh, ja, met blessures te maken. Ja. En uh, ja, dat heb je dan uh, weinig in de hand. Uh, ik moet wel even uh, opmerken dat uh, ons, uh, onze Limburger Ruig, dat die toch weer heel fris toont. En uh, ja, alleen wat hij deed in die finale, ja dat is natuurlijk uh, jammer dat hij dat doet. Want hij kan beter zijn krachten sparen. En dan zal hij in de laatste week, als hij die laatste week in ieder geval volbrengt, nog wel aan, over nadenken. Ik had toch iets zuiniger met mijn kracht om kunnen springen. Want dat levert natuurlijk niks op wat hij daar deed. Nee, maar dat Alleen gaf... dat is... Uh, ja? Ja, maar dat gaf hij later ook toe. Hè. Hij heeft het even geprobeerd en toen heeft hij al vrij snel de knop omgezet van dit wordt niks. Nee, maar goed, uh, hij moet het helemaal niet proberen, want hij weet sowieso dat het niks wordt. Maar hij weet dat misschien nog niet, maar wij als oude rotten die weten dat wel, dat, dat het totaal geen zin heeft. Uh, maar ja, goed, uh, dat is uh, de ambitie en uh, de bevlogenheid. En als je inderdaad in een positie zit dat je kunt demareren. ja, en er rijdt een camera voor je neus, ja, dan, dan kan ik me best wel indenken dat je uh, jong en bevlogen bent. Alleen in de Tour kun je er wel eens zwaar op afgerekend worden als je dit soort stuntjes uh, wat vaker doet. Want uh, hij wil toch nog een keer in het hoge berg uh, uh, van zich doen laten spreken. Ja, dan moet je je daar ook op focussen. En dan moet je voor de rest rustig blijven. Ja, een beetje. Maar dat, uh, hij is hier ook om te leren. Dus ja. uh, hij zal zijn lesjes wel krijgen. En een beetje wielrenner in de Tour. Luister dus s'avond de avond. avond dat, want dan krijg je goede tips van Henk Lubberding. Dat is de, de zoveelstal <laughs> Henk die, die je geeft. Daar moeten ze blij mee zijn. Even kijken naar morgen. Um, we hoorden net Adi van Houdingen al zeggen. Ja, Dat moet wel Cavendish worden. Denk jij er ook zo over? Ja, dat denk ik wel omdat er uh, echt inderdaad weinig uh, sprintetappes nog zijn. En daar gaan we het hooggebergd in. Dus uh, die mannen die willen toch nog wel graag een uh, etappe winnen. En Dat geldt nu voor uh, Krijpel. Ja, die heeft er nu niet alleen aan geroken. Hij heeft ook echt gewonnen. Dus ook bij die lotto's is er ook een stuk vertrouwen. Want we kunnen hem kloppen. Alleen morgen is er niet zo'n finale als nu. En dan zal een frisse Kevin dus toch uh, heel wat moeilijker te kloppen zijn. Alleen uh, je, je weet nooit. En uh, ja, Er zal best wel weer een ontsnapping zijn... Alleen, ik zag vandaag ook dat ze het snel eens waren. En dat uh, ES Euroopcar ging rijden. En uh, er werd al heel snel het initiatief HTC een paar man erbij. Uh, nog een paar man erbij. Uh, van Lampre. Ja, kijk, en dan, dus, er zijn al genoeg mensen die belangen hebben. Pataki wil ook nog graag een etappe winnen. En uh, ja, er zijn er niet veel meer. Dus ze zullen toch iets moeten. Dus zo zal het wel een beetje gaan lopen. Oké okay, Henk, Henk Lubberding, dankjewel. Snel door naar uh, Martijn, want daar zit je vanavond aan tafel. Veel plezier daar. Dankjewel. De klassementen in de Tour. Ja, daarin verandert eigenlijk helemaal niets. Dat betekent dat Thomas Voeckler ook morgen het geel mag aantrekken. Leon, Louis Leon Sanchez staat de tweede en Cadel Evans derde. Frank en Andy Schleck staan respectievelijk vierde en vijfde. En Robert Gezing bezet de vijftiende plaats. En verdedigendskampioen Alberto Contador staat 16e. Philippe Gilbert blijft in het groen. Johnny Hoogland start morgen weer in de bollen. En Robert Gezing behoudt het wit. We the street cause you're in danger 100,000 disparals Lost in the jails in South America De eerste plaat van de Stones in de jaren tachtig undercover of the night. We gaan praten over golf. Want uh, aan het prestigieuze British Open op de baan van Royal St. George. doen uh, deze week twee Nederlanders mee. Joost Luiten en Floris de Vries. En dat is al jaren niet meer gebeurd. Want morgen laten we ze aan het woord. Vandaag aandacht voor het Noord-Ierse supertalent Rory McElroy. Na zijn winst in het uh, US Open pas geleden. en de afmelding van de geblesseerde Tiger Woods. praten de Britten op de kustbaan in Sandwich alleen maar over McElroy. Hij is jong. Vriendelijk, welbespraakt en kan dus ook nog heel goed golven. Verslaggever Ragnar Niemeyer bezocht de persconferentie van McElroy... op Royal St. George's. Het lijkt misschien gek om dit onderwerp te beginnen... met de tune van James Bond. Maar helemaal waar is dat niet. Oké, okay, James Bond is een op-en-top Engelse gentleman... Maar Ian Fleming, de schrijver van de originele boeken, was lid op deze baan. En die baan kwam zelfs voorbij in de film Goldfinger. Maar de tune kan nu wel weg, want we gaan het hebben over die andere held, over Rory McElroy. De Noortier die pas geleden het US Open op zijn naam wist te schrijven. En sindsdien is het land in de ban van Rory McElroy. Dat vertelt ook mijn collega van BBC Radio 5 Live. Ik denk dat we wisten dat dit komen as soon as he won the US Open because of the way that he won it and just the fact that there is something... He has something just a little extra, Rory McIlroy. I think he's got something that appeals to people outside just the world of golf. And I don't know... I can't really put my finger on exactly what that is. It's maybe what you would call star quality. But I think it's the whole package... That has led to this position that we're at where, as you describe it, Rory Mania. De populariteit van Rory McElroy is voor een deel te wijten aan een stripfiguurtje in een kindermagazine. Dennis de Menace, ook dat poppetje heeft zwarte krulhaartjes en een vriendelijke uitstraling, en dat is ook precies zoals McElroy overkomt. Well, that is to do with the hair, really. Uh, we have a we have a cartoon strip here, a children's cartoon strip in the magazine which is called the Bino. So there's a naughty little boy who wears a black and red striped top, and he has this wild, unruly, curly black hair, and It, it just is like Rory McElroy's hair. So that is why Dennis the Menace is. Because this character is known as Dennis the Menis. Oké, okay, ladies and gentlemen, can we take a seat? Just the last two coming in. McElroy zelf geeft aan dat het allemaal nog wel meevalt met die gekte. It's, nice. it's, it, it's a very nice feeling to have that support walking onto the golf course. Hij vertelt over die mania, die mania rond McElroy. Maar ja, de last drie weeks have been. You know, they've been uh... You know, the first 10 days of, of, you know, after winning the U.S. Open, it was uh, it was a bit hectic, you know, trying to see everyone and, um, you know, going here, there and everywhere. But, um, you know, the last 10 days has been good. I've I've got back into my routine, um, you know, been practicing a lot, um, you know, was here last week for a couple of days. You know, got two good practice rounds in. I got to forget about what happened three weeks ago and, and just go in here and, and just try and win another golf tournament. Of McIlroy een serieuze kanshebber is, is maar de vraag. Natuurlijk, hij is de man in vorm. Maar Luke Donald bijvoorbeeld is de nummer 1 van de wereld, is de nummer 1 van Europa. En zo'n baan moet je liggen. En daarover vertelt de Nederlander Gerard Louter. Hij is golfverslaggever en denkt dat McIlroy niet de meest aangewezen man is... om dit toernooi op zijn naam te schrijven. Ja, dat is afwachten. De druk zal groot zijn op hem. En dat geeft hij zelf ook al aan in de interviews vooraf. Iedereen verwacht nu eigenlijk dat alle toernooien zomaar even gaat winnen. Nou, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Ik denk eerlijk gezegd dat het deze week heel moeilijk voor hem gaat worden. Als de wind uh, sterk is, blijft... ...dan uh, vraag ik me af of McElroy in het voordeel is. Ik denk eerlijk gezegd dat uh, de woorden van zijn manager, Chubby Chanter, ...altijd heel openhartig... ...die zei, nou, ik verwacht niet dat Rory deze week gaat winnen. Dat Brits open, dat is misschien nog net even een brug te ver voor hem... Uh, maar ja, favoriet aan te wijzen is moeilijk deze week. Ja, Tiger is het natuurlijk niet. Al een tijdje niet. We zijn er wel aan gewend. Maar dan een ander iemand. Ja, misschien Luke Donald. Natuurlijk het Schotse Open gewonnen. Of misschien dan toch Lee Westwood. Is er altijd dichtbij. Is goed op linksbanen. Dus het zou mooi zijn als Westwood, Engelsman natuurlijk, in eigen land, het Brits Open zou kunnen winnen. Ik denk dat je een heel sterk think nodig hebt. Ik denk dat dit be gaat about de tweede shot. En sure that dat je de bal in de juiste position En dan ben je goed rond de greens. Maar eens kijken de komende dagen of McIlroy bestand is tegen de druk. Want dat zal de grote vraag zijn. En of hij uiteindelijk net zo'n held wordt als James Bond... die dus ooit in de film op deze baan op Royal St. George's speelde. En morgen horen we dus de Nederlanders aan het, uh, aan het woord in de bijdrage van Ragnar Niemeyer. Aden Den Haag begint het voetbalseizoen overmorgen al met een wedstrijd in de Europa League. Het reist af naar Litouwen voor een duel met Tauras. Voor de nieuwe trainer Maurice Stijn scheelt het een slok op de morrel dat het trio voor Hoek, Torse en De Rijk nog altijd bij ADO speelt. Utrecht wilde ze heel graag overnemen, maar geen van allen ging in op de aanbieding. En dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat ADO Europees voetbal speelt. Trainer Maurice Stijn. Ja, dat leeft onwijs bij die gasten. Ze hebben vorig jaar natuurlijk een geweldig jaar gehad met z'n allen. Zij zijn natuurlijk, zeker die, die vier sterk zijn, zijn er verantwoordelijk voor dat we, dat, we, dat we zo ver zijn gekomen. Dus ja, wat nu heel erg onder die jongens leeft, is dat ze met elkaar gewoon Europa in willen en ja, ook in Europa verder willen komen. Dus dat, dat, ja, dat leeft heel erg onder die jongens, dat leeft onder de staf. Dus ja, met elkaar is het tot nu toe een heel, heel goed verhaal aan het worden. Je bent wel Boelenkin en Kubik kwijt. Dat zijn 29 doelpunten van de 63. Dat is bijna de helft. Ja, dat weet ik. En, maar goed, daar, daar, daar kan ik ook niet zo heel veel mee mee. Wij wisten dat we Boerlijke maar voor één jaar konden huren. Uh, ja, we wilden hem graag houden, maar financieel was het niet haalbaar. Is er nog hoop dat hij alsnog wel weer gehaald kan worden van anderleg? Dat jullie nog iets kunnen, een bepaalde constructie kunnen krijgen? Vooralsnog niet. Vooralsnog heb ik begrepen dat, dat, dat, uh, ja, dat de vraagprijs die Anderleg vraagt niet, uh, niet, niet voor ons haalbaar is. En, uh, dus, dus ja, ik, ik ga er ook niet vanuit. Ik ga er vanuit van de ploeg die we nu hebben. We, hebben, we zijn Boerlijke en, en Kubik kwijtgeraakt. Uh, we hebben er vier à uh, uh, vijf goede jongens uit de Jupiler League voor terug. Ja, die zijn wat minder ervaren, ook wat minder doelpunten. Maar dat betekent ook dat er misschien wat meer ruimte voor andere spelers is om op te staan en om, om, om de doelpunten mee te pikken. Dus, uh, ja. Dat wel, maar kun je stellen Ado Den Haag is wat dat betreft toch wel een beetje verzwakt? Nou ja, in, in dat opzicht natuurlijk. Zeker euh, Boeleken was buiten dat hij onze topscorer was. was natuurlijk ook een uh, uh, van de baas in het veld en, the, en in de kleedkamer. Dus je bent ook een stuk ervaring en persoonlijkheid kwijt binnen de groep. Dus dat weegt ook zwaar. Buiten het voetbalverhaal is dat, uh, ja, zijn dat soort jongens die zijn ook belangrijk in het hele verhaal er rondom. Maar nogmaals, ja, we hebben hem niet. Dus we, we, we kunnen wel uh, uh, nog weken hier met elkaar Zijn als we Boeleken hadden gehad. We hebben hem niet. Dus we gaan het doen met de spelers die we hebben. Voor het eerst sinds 24 jaar Europees voetbal speel je tegen FK Taurus uit, uh, uit uh, Litouwen. Wat weet je van die club? Hoe moet je ze gaan aanpakken? Nou ja, goed. Uh, Lex Groenmaker die, die is naar Taurus geweest. En die heeft een redelijk goede analyse van ze gemaakt. Het is, het is een, een fysiek sterke ploeg, een behoudende ploeg. Die, uh, die, wel, uh, die wel volledig uh, uh, al in de competitie zitten. Dus, dus op dat betreft hebben ze natuurlijk wel uh, fysiek een voorsprong op ons. We zijn pas twee weken bezig. Maar het is een niveau uh, rond de subtop jupiler league. Dus als wij ja, van, van eigen, eigen kracht uitgaan, dan, uh, dan moeten we gewoon een ronde verder kunnen komen. Maar nogmaals, ja, ik heb ook de jongens aangegeven, geen onderschatting. En dat is natuurlijk wel het allerbelangrijkste. Het is daar ook warm. Het is daar morgen of donderdag 30 graden. Dus het is ook, uh, dat zijn wij ja, niet altijd gewend, zij wel. Dus ja, we moeten afwachten wat er gebeurt, maar we hebben wel een idee hoe we, hoe we, hoe we tegen ze moeten gaan spelen. Weet jij uh, nog wat de, de laatste Europese wedstrijd van uh, ADO Den Haag, of misschien wel FC Den Haag was? Ja, Was dat niet? Uh, Berren? Berren? Zwitserland? Dacht ik dat ze... Wel Zwitserland, Youngboys. Boys. Young, boys, ja, young boys, ja. Die, uh, die hebben, ja, dat zijn ze uitgeschakeld toen. Volgens mij was het thuis 2-1 en uit 1-0 verloren. 1987. 1987. Ja. Ja, mooie tijden. Toen stonden wij nog als, als jongetje op de tribune. Dus ik, uh, ik ben er hierbij geweest. En we hopen dat we die tijden weer kunnen herleven. Uh, het gevoel is goed bij die groep, dus uh, wie weet. En nu als trainer? Moet een kick geven. Ja, dat is natuurlijk onwijs mooi als je al jaren ook hier rondloopt. En uh, eh, ook uh, met een aantal mensen al, al een aantal jaren bezig bent om die club uh, naar boven te duwen. En dan uh, uiteindelijk uh, ja, de kans krijgt om, uh, om in, uh, in Europa te starten als trainer. Is natuurlijk geweldig mooi. Kort, kort. Herakles Almelo echt een nieuw stadion. De gemeenteraad is akkoord met een lening van 15 miljoen euro. De verwachting is dat de nieuwe accommodatie medio 2013 klaar is. Herakles kan dan 15.000 bezoekers ontvangen. De dus weet, Marcus Nielson speelt komend seizoen bij FC Utrecht. De 23-jarige verdediger komt over van Helsingborgs IF... waar hij sinds 2007 onder contract stond. En de UEFA is nog niet van plan om Turkse clubs uit te sluiten... van deelname aan de Europese toernooien... De Europese voetbalbond ziet in de informatie waarover ze beschikt geen reden tot ingrijpen. De Turkse politie pakte al ruim 80 bestuurders en spelers op van diverse topclubs... die bij het omkoopschandaal betrokken zijn. De basketballers van Amsterdam maken komend seizoen geen deel meer uit van de Eredivisie. ABC Amsterdam is er niet in geslaagd voldoende financiële middelen bij elkaar te krijgen... voor nog een nieuw seizoen. Zeiler Pieter-Jan Posma ten slotte is opnieuw een plaatsje gezakt... in het klassement van het EK en de Olympische Fin-klasse... De Vries daalde in Helsinki van de derde naar de vierde positie. Radio Tour de France. Dit is de avondetappe. Oui, Jérôme, c'est moi. Et les femmes se souvenant des chansons tristes d'éveiller, elle va mourir maman. Tout doucement, les yeux fermés, chantent comme on berce un enfant après une bonne journée, pour qu'il sourit en s'endormant. Ah Il y a tant toi, de little autour de toi, toi, la maman. Il y a tant de a et de of à travers toi, toi, la maman. Que jamais, jamais, jamais, tu nous guises.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 weer drie platen uit de Radiotour Top 100: 54, 55 en 56. C. Jérôme, c'est Hoor u als eerste. En daarna Charles als voren. Natuurlijk, u had hem herkend: La Mama. En daarna de Belgen van Stromé, Alors, une danse. We keren dus weer terug naar het wielrennen. Naar de Tour de France, de ploeg van de Radioshock. Ja, Radioshock zou je kunnen noemen. Radioshock beleefde in de Tour de ene soft naar de andere. In de eerste week raakte dus hun nieuwe kopman al kwijt... door een van de vele valpartijen, de dus soveen Jens Bruikovic, Vervolgens Chris Horner. En vanmorgen kwam de opgave van Jaroslav Popovic. Een belangrijke steunpilaar. Hij was een van de trouwe knechten van de bos. Lance Armstrong. Jürgen Wielaert dook in de nieuwe problemen van de ploeg van Johan Bruyneel. En eerst is de vraag aan woordvoerder Filip Martens... wat er nou aan de hand was met Popovic. Hij zat met koorts van uh, zondag. Hij heeft zondag nog die rit gereden met wat koorts. Maar dan uh, ja, hopen op de rustdag beterschap. Die beterschap is er niet gekomen. En ja, gisteravond zat hij wel zonder koorts. Maar vanochtend terugkoorts heeft het eigenlijk geen zin. Zo'n mensen mag je niet laten rijden dan ook. Hè. De ploeg krijgt soms ook al kritiek van... ze hebben Horner daar laten rijden met een hersenschudding. Terecht natuurlijk. Maar je weet het al, je weet het al niet op het moment zelf. Ja, nu is we wel op voorhand. Popovic heeft koorts, dus nou ja... Een zieke mens. Kan je misschien nog sport laten doen, maar geen topsport. De massasprint, dat is het werk niet van Radio Shack. Na de finish wordt het meehollen met Levi Leipheimer samen met de ervaren Amerikaanse tour journalist John Wilkerson. I'm sore everywhere. Left is pretty bad. I've landed on that like three back. I got ran into zegt dat het wielrennen veranderd is. Nerveuzer geworden, meer stress. En daarom ook meer valpartijen. Hij heeft ze zien liggen hey, in die everywhere. bocht yeah. Yeah, waar Vinokarov de berm in schoot. Kijk eens naar mijn wonden, zegt hij, it's wijzend it's op zijn rechterbeen. De rijders zijn streng en iedereen neemt meer chances. Iedereen lijkt seems desperate voor een reden. Ja. En de peloton heeft together samen een lange Nou, dat is het. En je crash is een vicious cycle. Je weet, meer crashes er zijn. Hoe de moraal op te houden? Het is hard. time. Johan Branil gaat na het verlaten van zijn dus ploegleidersauto eerst even de bus in. Wat tref je daar aan? De wetenschap dus dat Popovic weg is? Blote wijven, zegt de, de PR-man. Dat zou misschien moraal geven. Dat zou moraal geven, ja. Maar uh, nee, wat, wat doen we, we? We kijken natuurlijk eens wat... Uh, hoe iedereen is, dus uh, in, een, in een hectische finale zie je niet veel, hoor je niet veel, weet je niet veel. Dus uh, ik wil altijd direct eens uh, even kijken hoe iedereen is. En het was vandaag oké, okay. uh, niet echt super, maar in ieder geval geen tijdsverlies. En, uh, vier man in die eerste groep, dat nou, toch wel. Ja goed, ja, dat toch wel, maar goed, uh, daar zijn we niet voor gekomen. Hè. Maar uh, we hopen nu dat, uh, dat, dat morgen nog een dag kan zijn waar... Uh, Waar Kleuden nog een beetje meer kan uh, herstellen. En uh, hopelijk is hij oké okay voor, uh, voor de Pyreneeën. Uh, het feit dat we deze morgen de Spopovich uh, verloren hebben... Was, uh, was natuurlijk een zware klap voor iedereen ook. Maar, uh, maar goed, we moeten verder. En het hangt er nu van, uh, vanaf. Uh, indien Kleuden zich terug uh, goed voelt, uh, morgen en overmorgen... Dan, dan komt de moraal automatisch terug. Dus uh, daar hopen wij op. We zijn hoopvol. Stelt de grote firma in radio's en andere elektronische zaken uit Amerika... zich vragen, Radio Shack... Nee, ja, absoluut, begrijpen die absoluut dat? Absoluut niet. Ze zijn, uh, ze zijn heel dicht bij de, bij de ploeg betrokken. Ja. Uh, ze zijn heel tevreden met wat er uh, voor de Tour de France gebeurd is. Allemaal goede uh, resultaten. Ronde van Californië gewonnen, dat was een hoop effectief. Uh, het bewijs uh, van hun tevredenheid is het, het feit dat ze dus twee jaar bijgetekend hebben, uh, Radio Shack en Nissan. En, uh, ze zijn dus constant op de hoogte van wat er binnen de ploeg gebeurt. Dus uh, ja, tegen... Uh, tegen tegenslag kun je niet, niet, niet veel doen en uh, zij begrijpen het. Is die verre man in Austin nog bezig op een of andere manier moraal uit te stralen naar Frankrijk? Ja, op dit moment kan hij ook weinig doen, maar hij komt, uh, de laatste week van, uh, van de Tour komt hij uh, naar hier om, uh, om wat uh, VIP's te begeleiden. En, uh, hopelijk uh, tegen dan is het uh, tij een beetje gekeerd en hebben we wat meer het geluk aan onze zijde. Uit de tour. Op Twitter was vooral de snelheid van de etappe van vandaag het onderwerp. Oudgediende George Hinkepie maakte zich er kernachtig vanaf. 160 kilometer in 3,5 uur. Ouch. Nicholas Roach was ook kort en kernachtig in zijn commentaar. Snelle etappe, spannende finish. Laurens ten Dam twitterde. 65 een halve werkdag. Klusje geklaard onder de 4 uur. Tijd om weer te relaxen. En Maarten Tjelingi had vooral afgezien. Een zonnige dag werd een hete dag. Ik ben gekookt, ik kon niet genoeg drinken. Tot 15 kilometer voor de finish voelde de benen goed. Dat is Na alle kritiek op de ronde de afgelopen dagen... was Fabian Cancellara vandaag complimenteus. Tot dusver de beste etappe sinds de start. Mooie brede wegen, een goed hotel, een mooi parcours. Dank ASO. David Miller was verbaasd over een valpartij 10 kilometer naar de start. Een grote brede weg, een gladde ondergrond. Droog en bergop en nog vallen we beschamend. Al dus David Miller en tenslotte Alberto Contador, Great Visit of Marianne Vos, twittert hij, minnares van de Giro en van alles wat ze wil. Sport inspireert velen, maar fietsen wellicht nog het meest. Of het nu inspireert tot het beklimmen van de Alpen Dues een paar keer of het schrijven van een boek. Een bijdrage van Paul Sanders.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 Het meest verbazingwekkende vind ik de stroom van gedachten die je door je hoofd raast... in de tiende van seconde voor je tegen de grond slaat. De, de, de etappe van morgen. De morgen weer een relatief korte etappe. Een etappe van 167,5 kilometer... die in veel opzichten te vergelijken is met de etappe van vandaag. Twee hindernissen onderweg, een colletje van de derde categorie. Dus... ...punten voor de bolletjestrui... ...en een colletje van de vierde categorie... ...een stukje voor de finish... ...een kilometer of dertig voor de finish in Lavour. En ik denk dat het scenario... ...hetzelfde zal zijn als vandaag... ...een kopgroep rijdt weg... ...het peloton met de klassementsrenners... ...maar ook met de sprinters daarachter... ...organisatie natuurlijk... ...proberen de gele trui te beschermen... ...en de sprinters in positie te brengen... ...voor een sprintje... ...het laatste sprintje dat mogelijk is... ...voordat we de bergen intrekken... ...de Pyreneeën... ...want overmorgen... Het klinkt stom, maar dan begint de toer pas echt. Contact, contact, contact, contact met Hoi, goedavond met Michel. Michel, goedenavond Jeroen, avondetappe. Hoi, hey, dag Jeroen. Ik hoor hier net zeggen, overmorgen begint de toer pas echt. Maar dat is het jaar niet besteed, denk ik. Nee, we hebben toch al aan het indruk dat hij al aardig onderweg is, hoor. <laughs> ja. En ook hoop renners wel kapot zitten. Ja, hoe is het met jouw renners? Want je hebt een paar, een paar lastige gevallen. Ja, we zitten natuurlijk, uh, ik denk dat elke ploeg het wel heeft, maar we hebben een paar probleemgevallen gevallen natuurlijk. Uh, Romain van Jut, die uh, echt heel veel last van zijn knie heeft. En die is daar voor gisteren, of ingerzend naar het ziekenhuis geweest en daar hebben ze dan uh, wel iets geconstateerd. Maar ja, die mag niks geven in de Tour de France, dus ja, die moet gewoon pijn lijden. Mag je niks geven? En uh, Nee, zeg maar ontsteking, je geeft me zo'n of zo geloof ik. Ja, je moet, dat ding moet je mij niet vragen, want ik ben geen dokter. Nee, je weet ik ook niks van, maar, uh, nee, maar je mag natuurlijk wel... Nee, maar een geforceerde kniepees. Uh, dus, uh, maar goed, en dan hebben we natuurlijk uh, ja, Johnny Hoogland. Uh, maar dat, uh, dat ging eigenlijk vandaag wonderbaarlijk goed. Je had het al voorspeld, hè? Ja, ik, we zaten vanmorgen in de bus en... Uh, ja, we waren toen wel een beetje gespannen, maar uh, op een gegeven moment zagen we dat Johnny... Uh, ja, er zond natuurlijk bij onze bus uh, heel veel pers. En uh, nou, toen, we al, uh, toen ging Rome NVU, uh, die zette de helm op van Johnny en die trok de bolletjes daar aan van Johnny. En die ging achter uh, ging de bus uit. Ja, en alle fotografen en alle filmploegen begonnen natuurlijk te dringen. En het was een beetje teleurstellend dat het van u was. Uh. <lacht> maar ik bedoel, dat was voor ons al een teken dat Johnny lacht aan het hartstroom. Ja, dat het eigenlijk wel goed zou, dat hij eigenlijk wel vrij ontspannen was. Dus uh, dat He was voor ons wel een uh, rustgevend moment. Ja, da en dan heb je ook nog Thomas de Gent trouwens, hè? Die, uh, die in de Lappenmand zit, toch? Ja, Thomas de Gent zit al vanaf dag één in de Lappenmand. Ja. Uh, ik heb wel de indruk, ja, alhoewel hij wel een beetje klaagt af en toe... maar dat het toch wel de goede kant op gaat, hoor. Um, jij gaat die jongens er langs, jo hè, dan, hè, dan ga je ze masseren. Althans, uh, spreekwoordelijk. Uh, hoe doe je dat? Ik ga meestal altijd even de kamers af... en uh... Ja, de ene renner heeft meer tijd nodig dan de ander en uh, aan een gezicht is, uh, bijvoorbeeld vandaag Rob Ruig, ja, daar hoefde ik maar een paar minuutjes te zijn. Uh, de jongen die glundert van oor tot door en die gaat eigenlijk met de dag uh, gaat die, gaat die beter rijden. Dus uh, ja, dan hoef je er niet lang te wezen, maar ja, bij de sprinters was het langer werk natuurlijk. <lacht> ja, dat er iets meer van verwacht en uh, VU zat in een vrij goede positie voor de laatste bocht, maar ja, dan liet hij zijn eigen weg drukken en ja, even concentratieverlies. Ja, dat mag natuurlijk niet gebeuren. Een echte manager ben je. Ik begrijp dat premier Rutte nog heeft gebeld met Johnny Hogeland. Hoe ging dat? Had jij er ja, een hand in? Ja, nee, ik heb er geen hand in. Maar uh, nee, meneer Rutte heeft gewoon uh, zelf gebeld. En, uh, ze hebben elkaar een keer vluchtig ontmoet uh, vorig jaar in de uh, Amse Coldrace. En uh, ja, dat, dat deed Johnny wel heel erg goed dat uh, de minister gebeld had. Ja? Dat is toch, ja, dat is toch wel leuk. Hè. Die man uh, leeft echt mee. En het, die leefde vorig jaar al mee in de Amse Coldrace. Die vond het geweldig. En dan iemand toch met zo'n drukke functie. Dan toch uh, als ja, Johnny nog even een. Uh, ...de riem onder zaad steekt. Of Hoe zeg je dat? Ja, dat zeg ik goed. Ja, hart onder zijn riem, zegt, zou ik zeggen. Maar dat geeft ja, maar niet, joh. Hart onder zijn riem. <laughs> Oké. Okay. Michel, dankjewel. Okay. Ga lekker slapen. Ik spreek je morgen weer. En dan gaan we eens kijken of we voor nog op de fiets zit. Is goed. Bedankt. Kijk Michel okay. Cornese, vanuit Frankrijk. Oh ja. Zo direct het oog met Mieke van der Weij. Wat mij betreft, zou ik zeggen... aan. Attentie!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 Sting en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op CuraçaoNoordseJazz.com. Dit is Radio 1.